een beetje van een dit en een beetje van een dat, en een beetje van een zus een beetje zo. Een beetje van een hier en een beetje van een daar, dan is het dan weer pijn voor mekaar. Een beetje van een hier en een beetje van een daar, dan is het dan weer pijn voor mekaar. Heb je dan geen overduidelijke mening? Of verkoop je praatjes voor de vuist? Deze vraag past toch een beetje simpel. Kom je dan eens terug op deze vraag? Ik dacht een grote, ik dacht een kleintje Het gesprek met jou is niet eenvoudig Weet je nou wat je niet wil of juist wel? Een beetje van een dit en een beetje van een dat en Een beetje van een zus, een beetje zo Een beetje van een hier en een beetje van een daar Dan is het dan weer en voor elkaar Een beetje van een hier en een beetje van een daar Dan is het dan weer piek voor elkaar